De Colombiaanse president Santos noemt de dood van guerrilla leider Alfonso Cano... de grootste klap voor de FARC sinds de oprichting van de beweging 47 jaar geleden. Cano werd vrijdag gedood in een vuurgevecht met militairen... na een bombardement van zijn kamp in het zuidwesten van Colombia. Via een verklaring op een website die de FARC vaker gebruikt... laat de beweging weten de gewapende strijd voor te zetten. De Griekse oppositieleider Samaras gaat vandaag op bezoek bij president Papoulias om de politieke situatie in hun land te bespreken. Premier Papandreou wil een regering van nationale eenheid vormen, maar Samaras eist een vertrek. De oppositieleider wil dat een overgangsregering nieuwe verkiezingen gaat voorbereiden. De Europese Unie vreest dat nieuwe verkiezingen maanden van onzekerheid betekenen. In Antwerpen zijn gisteravond later rellen uitgebroken tussen Turken en Koerden. Daarbij zijn enkele mensen gewond geraakt. Het is het derde incident in Antwerpen in korte tijd. De spanningen tussen de Turken en Koerden zijn opgelopen nadat de Koerdische afscheidingsbeweging PKK vorige maand aanslagen had gepleegd op Turkse militairen.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 Goedemorgen, het is 4 uh, minuten over 6. Je luistert naar 4-7 op radio 1. Een hele goede morgen. Uh, ik zie hier staan dat Nederland een uh, softbalwedstrijd heeft gewonnen tegen Finland. Of ze het toch weer korfbal? Nee, nou, ik weet het ook allemaal niet. Onzin eigenlijk, hè, dat soort sporten. We gaan het straks hebben over voetbal. Ferdinand is er weer. We spreken zo meteen. We moeten het echt, ik moet echt even bijgepraat worden. Want ik kwam dus thuis na een lange vakantie van een maand ongeveer. En toen kwam ik thuis. En toen stond ineens, uh, uh, stond ineens Ajax nummer 6. En Feyenoord stond daarboven uh, op 4. En ik dacht, nou dat zal dan wel goed gaan met Feyenoord. Maar bam, de, de wedstrijd daarna verloren ze weer met 6-0. Het werd één groot gekke werk, was het. Dus daar gaan we het straks over hebben. Pieter heeft een nieuwe column geschreven. Die wordt hem straks in Pieter Spreekt. Uh, we moeten het echt even hebben over dat liedje van Corrie Konings. Uh, die heeft een nieuwe plaat uit. En dan uh, weet ik zeker dat jij thuis denkt: yes, Corrie Konings. Maar uh, uh, ze, ja, ze heeft een plaat uit. Uh, dat liedje heet uh, Hoerenneuken, nooit meer werken. Misschien heb je het wel gezien al. Het is een hele rare plaat. En uh, we gaan niet spreken met Corrie Konings, maar wel met de aller, allergrootste fan van Corrie Konings. En die is. Nou ja, hij is niet boos. Maar hij is misschien wel teleurgesteld. Dat straks. En we hebben het ook over geschaad. Het is namelijk het NK-afstanden. Uh, in Heerenveen uh, zal het dan wel weer worden gereden. En we gaan het erover hebben, uh, hebben met Ivo Pakvis. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst Adel, we hadden het er net al over. Met het mooie liedje Chasing Pavements. I made up my mind. Don't need to think it over if I'm wrong, I am right.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 Doorbraakplaat van Adele Chasing Pavements. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ach, thank god. Het is 9 minuten over 6. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 6 november 2011 de week waar de Nederlandse clubs het behoorlijk deden op het Europese voetbalpodium. Het was de week waar... Geert Wilders middels een opmerking min of meer aangaf dat hij nog steeds de touwtjes strak in handen heeft. Het was de week waar de Griekse premier papa Andrea overeind bleef na een hoop commotie rond een referendum. De week waar de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi weer eens bewees op dit moment de beste te zijn en de gouden bal hem niet meer kan ontgaan. En het was de week waar Rijk de Gooier... Deze wereld verliet op een respectabele leeftijd. Leuk, leuk dat je terug bent. We gaan over tot de orde van de dag. Dankjewel, Ferdinand. Ik vind het ook leuk dat ik weer terug ben. Leuk je weer te spreken. Ik zag dat je nog had gebeld uh, gisteren. Ik kon mijn telefoon niet opnemen. Dat was, ik zat bij mijn ouders. Uh, Oké. Okay. Ja, ik moest allemaal dingen vertellen over. Uh, ik ben getrouwd. Heb je dat meegekregen? Nee Luc, ja. dat is voor mij uh, totaal nieuws. En bij deze jongen, ook namens vrouw en kinderen, van harte gefeliciteerd. Heeft dat allemaal plaatsgevonden uh, buiten de grenzen? Ja, dat, dat klopt. We zijn, uh, we zijn uh, uh, naar Amerika gegaan en we vlogen op Las Vegas. Dus Toen hadden we een paar maanden geleden bedacht, weet je wat, dan gaan we trouwen. Ja. En dan doen we dat in het geniep, Nou, ja. niet in het geniep. Uh, maar wel uh, zodat mensen... Niemand wist het. Uh, dus uh, we zijn een beetje stiekem getrouwd. Okay. Om, omdat we dachten, weet je wat, het is voor ons samen. Ja. En uh, uh, ik bedoel, iedereen moet het op zijn eigen manier doen. Ik vind het allemaal best. Maar uh, wij vonden het, dit een mooie manier. Dus... Uh, dus vandaar eigenlijk. Dus. Maar ja, dan, dan, ja dan moet je dan de weken daarna moet je wel even net iets vaker naar je ouders toe gaan... om, ja. euh, om, heel, even, om heel even bij te praten. Nee, dat is waar. En uh, nogmaals, uh, de felicitaties brengen het ook over naar je vrouw. En, Zal ik en, doen? Nou, geluk, heel veel geluk. <laughs> Dank je wel. Laten we het hebben over voetbal, want ik kwam dus thuis... en ik zag ineens Feyenoord op, nummer, uh, op plek 4 staan. Ja. Toen dacht ik, nou, dat gaat goed, zeg. Nou, weet je, de discussie heb ik tot gisteravond gevoeld toen ik op weg terug was naar huis. Een wedstrijd die ik gedaan had of gespeeld had met mijn team. Maar goed, even kort hoor, alles samengevat. Ik ben, heb ik ook zo net meegegeven aan je collega, ik ben de afgelopen dagen, de etterlijke dagen die we al weer gepasseerd zijn, ben ik ergens kwaad geweest op Ronald Koeman. En ook wat, met de, wat gisteravond is gebeurd. Weet je, we kunnen nog lang napraten, Luc, over die wedstrijd tegen Ajax. Heeft geen zin meer weet je, want wat er daarna gebeurt, ik weet niet of, of je dat ook hebt meegekregen die wedstrijd tegen Robinet. Daar, daar is alles kapot gegaan. Hmm. Daar heeft Koeman de boel gespeeld om, om, om twee van zijn jongens die de, de, de dagen ervoor een buik gespeeld hebben. Hij heeft die jongens op de bank gelaten en uh, die hele dag had ik al een nagevoel tegen Go Ahead. En s'avonds hoor ik dat die jongens dat niet bij zijn, Jordi Klaas en Cabral, toen dacht ik van het gaat fout verder. Ja. Het gaat totaal en fout. En waarom doet hij dat dan? Want dat was een bekerwedstrijd hè, tegen Go Ahead. En Kijk, de, waarom, waarom doet hij dat? weet je er is ook uh, discussie gevoerd en ook niet zo lang geleden door voetbalanalisten. Ja, ik, ik, ik, ik zeg altijd, Ferdinand heeft geen verstand van voetbal. Maar goed, jullie kennen me al heel lang. Kijk, Ronald is geen top -trainer. laat dat duidelijk zijn. En ben ik ook keihard in mijn mening. Ronald gaat naar uh, de Adelaarshorst toe. Laat het team voetballen zoals het gespeeld had tegen Ajax. Maar dat doet hij niet. Ze verliezen. Vorige week is het katastrofaal. Want uh, Pieter Huistra, die veegt Feyenoord, schiet Feyenoord helemaal aan Vlaarden. Ik had ook geen goed gevoel. Ik denk, dat redden ze niet. En hoe raar het ook klinkt, Luc, voor de mensen die me kennen via deze radio. Ik had gisteravond Feyenoord niet zien winnen van NEC. Op weg naar huis hoorde ik dat ze met uh, uh, uh, uh, 1-0 achterstanden 0-1 voor nek. Toen dacht ik van Ferdinand, je krijgt weer gelijk. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe droevig het ook klinkt, hoor. Maar het is met Feyenoord uit en over. Het is een bekeken zaak. Uh, ze hadden dit seizoen totaal niet. Ja, in. maar wat wel jammer is, want ik kan me nog herinneren inderdaad, Koeman werd, werd uh, trainer en. Ja. Iedereen zei, wauw, nou, dat kan wel eens wat worden, goed dat hij er is. En toen zei jij nog van, nou nee, ik, uh, ik geloof niet in, in Koeman. Prima dat hij er gaat zitten iemand moeten doen, maar ik, jij geloofde er toen al niks in, hè, in, die, in, uh, in Koeman. Nee, het gaat, kijk, het gaat in de eerste plaats niet om de persoon Koeman, prima vent, uh, prachtige kerel hoor. Maar uh, dit vak is, is uh, het is van heel ander kaliber, joh, het, het is heel ander hout gesneden en... We, we kennen command van Vitesse, we kennen command van Asset, we kennen Command van Ajax. Nou is hij bij Feyenoord als voetballer was het een, een, een formidabele voetballer, een formidabele trap. Maar dit is hele andere koek. En ik vind het jammer. Oh, zo jammer. Ook voor het legio. Iedereen die Feyenoord lief heeft, lukt het vaart. Nee, het zit erop. Het is, ja. droevig, het is droevig, het is triest, het is gewoon baldadig. Want inmiddels staat Feyenoord op 18 punten. Gisteren verloren ze dus van, uh, van NEC met 0-1. Ja. Uh, even kijken, dan hadden we nog wat andere wedstrijden. VVV Venlo tegen Excelsior. Nee, dan, daar hoeven we het niet echt over te hebben, geloof nee, ik. Nee, die, <laughs> ge die is geëindigd zoals het begon. En we nou waren gisteravond ja, een hele verrassende uitslag. Vitas ging op bezoek in Breda en verloor daarvan Nak won met 1-0. We hadden de Rooms-Katholieke combinatie tegen Groningen. Daar werd het 1-1 in Waalwijk. En we hadden Roda Heerenveen. Heerenveen die wint met 1-2 uh, ja, in, in, in, uh, bij Roda. En mm -hmm. ja, bij nek. in de Kuip. Uh, die Kuip zal weer goed gevuld zijn. Maar goed, uh, die was weer goed gevuld. Maar jammer, ze verliezen met 0-1. En vanmiddag, Luc, hebben we hier in de Domstad. Want dan komt Frank de Boer hier uh, op bezoek met zijn Ajax. En dan hebben we FC Utrecht tegen Ajax. Maar Luc, hier is het ook een drama met de plaatselijke... Ja. je zal het ook hebben meegekregen. 14e, he, sta ik ja, nu. Koeman is, uh, zit inmiddels uh, weer thuis. Jan Wouters neemt de een Maar goed, uh, weet je, Utrecht Ajax zijn altijd wedstrijden op zich. En ook, uh, ik, heb het, ik heb het ook gezegd gisteren tegen iemand. Ik zeg, je, je kan er geen geld op zetten. Er kan van alles gebeuren vanmiddag hier in de Domstad. Alweer Utrecht, uh, die speelt niet goed hoor. Maar ja, Ajax heeft uh, de afgelopen week bewezen op het Europese podium dat ze aardig kunnen ballen. Zaker heeft geen Europese topclub, maar ja, 4-0 is 4-0. Maar goed, uh, vanmiddag Terug naar vanmiddag. ADO gaat op bezoek in Alkmaar en treft daar AZ in eigen stadion. We hebben jouw club Luc Twente, die ontvangt de graafschap uit Doetinchem uh, in, in het stadion van Twente. En later op de middag reist Heracles, uh, die gaat dan eerder naar uh, uh, PSV toe, want in de lichtstad hebben we PSV tegen Heracles. Maar die wedstrijd begint om half vijf. Yes, dan je, uh, zat ik wat, uh, wat dingen te lezen allemaal, hè? even bijlezen, even een beetje voorbereiden. En ik, uh, ik hoorde mensen vertellen dat um, uh, op dit punt in de competitie... Ja. Ook omgerekend terug naar vroeger, toen het nog een twee-punten systeem was, en terug te rekenen naar een drie-punten systeem. Ja. AZ heeft zoveel punten voorsprong, zes. In principe, negen van de tien keer werden clubs met zo'n grote voorsprong op dit punt in de competitie kampioen. Kijk, uh, om het even te hebben over AZ, met. Uh... Gertjan Verbeek als trainer, die man doet het goed, heel goed, ook in Europa. AZ speelt op dit moment in de competitie, die wedstrijden die ze spelen. En dan kan het zijn dat ze wedstrijden met, met één doelpunt winnen of niet. Luc, ik blijf het zeggen, kijk het is voetbal, met punten wordt je kampioen, je gaf het snel al aan. AZ gaat lekker. Maar Gert-Jan Verbeek die houdt zich nog even gedijst, want we gaan vraag de winterstop in. En dan denk ik, als Asset zo door blijft gaan... Kander, ja, dan, dan zit er een verrassing in dat dit, dit elftal... dit team heeft de, de boel daar aardig op de rails hoort. Maar nogmaals, AZ speelt ik speelt, voortreffelijk... Joh. en ja, dat mag toch gezegd worden. Ja, een andere uh, verrassing toch wel van dit seizoen... we nemen heel even het lijstje door, maar... Uh, Vitesse, uh, ik bedoel, ze verliezen dan nu. Uh, dat is misschien onervarenheid van zo'n team of zo. En, ja. Maar toch, vierde. Kijk, Jan van der Brom is daar... Uh van ado naar Vitesse. ze doen daar heel goed. Ze hebben een heel goed team en ja, je geeft het zelf aan. Ze verliezen gisteravond uit bij bij die wedstrijd met 1-0 oké een ongelukje ja. Je kan er van alles bij halen, maar uh, uh, uh, Vitesse doet het goed, dit seizoen. Het team zit goed, op, uh, zit goed in elkaar, John van der Brom doet het, uh, doet het uitstekend. Ze hebben een hele goede aankoop, ik noem maar een, een, een, een Boni die daar, die daar voetbalt. En ja, daar azen nou al Europese topclubs op. Kortom, de, de selectie zit goed in elkaar. En ja, we kunnen nog heel wat gaan verwachten van uh, Vitesse. Ja, ze hadden gezegd uh, toen, die nieuwe, toen die nieuwe rijke meneer kwam, binnen drie jaar kampioen. Ja, Jordania heeft dat aangegeven. Maar god, we zijn al dit, denk ik een jaar, een jaar onderweg of nog langer. Ja. We moeten dat allemaal afwachten. Maar god, als ze, de, ja. als ze de selectie zo bij elkaar kunnen houden, dan verwacht ik, ja, dan verwacht ik hele goede dingen, hele mooie dingen. En als John van der bron blijft, laat dat ook. Ja, ja dat is belangrijk. En, maar toch, ik bedoel, Nederlandse competitie, als je vierde kunt worden, zou je eventueel ook kampioen kunnen worden. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit qua... Uh... Nee, nee, dat maakt zeker afstand. niet zoveel uit, maar nou, uh, ik, ik, ik, ik blijf het zeggen, kijk, het is geen, uh, je kan deze competitie niet vergelijken met Spanje, Italië, Duitsland, Engeland, maar het is, het is een mooie competitie, het is een spannende competitie, we hebben hier leuke spelers, we hebben hier leuke clubs en nogmaals, ik, ik, ik volg het van harte en dat zal zo blijven lukken, absoluut. Ja. Tot slot, uh, Nederlandse afstel speelt vrijdag een wedstrijd en dan nog op uh, woensdag, geloof ik, daarna 15 november. Worden dat leuke wedstrijden tegen Zwitserland en Duitsland? Of uh, worden dat van die moedjes en misschien wel zo'n eh, zo vervelende wedstrijd zoals tegen Zweden de vorige keer? Verlies? Um... Je moet het zo zien. Nu kijk, uh, Van Marwijk zit in feite al ja, in het toernooi van volgend jaar. Want over een paar weken hebben we die loting. Uh, wie tegen wie. Uh, het volgend jaar uh, in Oekraïne en Polen waar het toernooi gespeeld wordt. Kijk, dit zijn wedstrijden. Dit zijn vriendschappelijke wedstrijden. Vriendschappelijke wedstrijden zijn altijd wedstrijden op zich. Maar de wedstrijd waar het om gaat, dat is na Zwitserland tegen Duitsland. Je weet het, het is altijd een beladen duel. Mm -hmm. En dan zijn je net zien, Luke, na uh, de komende vrijdag. Ja, dat zal een, een datum weer in, uh, in uh, een, uh, herhaling treden. Hè, 7 juli. 1974, die beruchte finale en wat er daarna allemaal gebeurd is... ...het is en blijft uh, wedstrijd Nederland-Duitsland of Duitsland-Nederland op zich. Ik kijk er ook naar uit. Hoor. Ja, dat is toch bijzonder, want, hè? Ja, want kijk, hier zal uh, Nederland moeten bewijzen waar ze staan. En... Dat weet Bert van Marweke, want ik heb Duitsland een paar keer zien, zien spelen, hoor, de Mannschaft. Nou, uh, het, is een, het is een goed team. Ja. Het is een, ges, een geslepen machine. Het is een uitstekend team. Maar ja, volgende week uh, Duitsland-Nederland, Luc. Dus uh, ik, ik verwacht zelf een, een hele mooie wedstrijd in Duitsland. We gaan uh, ons erop verheugen, maar goed, dat is wat voor volgende week daarvoor ja. spreken we jou sowieso nog. Uh, nog volgende week weer, hè? Bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie voor jullie. Een hele mooie zondag geniet ervan, Luc. En volgende week ben ik terug. Nou... No borders in my way You'll find me home Until the mid-sun burns The heavy mist But Down below I see the river I'm below. I'm down below. weinig mensen die het, die het kennen. The Ducks en Mist of Down Below. Ik heb thuis een album van deze band. En dat is, dat is hartstikke leuk. Het is een soort, ja, soort gospel-volk. Niet echt een muziek waarvan je denkt... Van, oh ja, daar krijg je de handjes vaak voor op elkaar. Maar, uh, uh, maar ik vind het echt te gek. The Ducks dus Mist of Down Below. We gaan naar Pieter Derk. Pieter spreekt. Pieter spreekt. spreekt. Diederik Stapel is een briljant psycholoog. Weliswaar lijken alle signalen het tegenovergestelde te bewijzen. Hij heeft voor minstens 30 onderzoeken alle data zelf verzonnen. En de universiteiten van Tilburg en Amsterdam bekijken of ze hem zijn titel kunnen afpakken. En wat ik persoonlijk het allerergste vond was een verklaring deze week. Dat hij niet weet wat hem bewogen heeft. Dan ben je inderdaad geen al te beste psycholoog zou je denken. Hij gaat dan ook in therapie om een grondig zelfonderzoek te doen. Al is het natuurlijk maar de vraag waar hij de data voor dat onderzoek vandaan denkt te gaan halen. Mijn vermoeden is uit zijn duim of uit zijn nek. Maar toch, als ik iets zou willen weten over wat mensen beweegt of wat ze willen horen... dan zou ik zonder aarzelen nog steeds dokter Stapel bellen. Hij wist immers precies op welke feitjes de mensen zaten te wachten... van welke verhalen journalisten zouden smullen... en hoe zijn hun studenten gemanipuleerd moesten worden. Dan mag je misschien niet aan de wetenschappelijke normen voldoen. Het is wel degelijk briljante psychologie. Dan kan iemand als George Papandreou nog een puntje aan zuigen. De Griekse premier is namelijk een soort omgekeerde Diederik Stapel. Uitgebreid data willen verzamelen onder de Griekse bevolking, terwijl elke amateurpsycholoog hem de conclusie al had kunnen geven. Als je mensen vraagt of ze meer belasting willen betalen om daar minder voor terug te krijgen, zeggen ze namelijk allemaal keihard ja, want dat is Grieks voor nee, sukkel, wat dacht je zelf. Het talent van dokter Stapel is een gave die nogal onderschat wordt. Had Henk Bleker bijvoorbeeld iets meer stapeliaans inschattingsvermogen gehad... dan had hij het wel uit zijn hoofd gelaten... om Mauro op tv twee kaartjes voor een voetbalwedstrijd toe te schuiven. Dat iemand van voetbal houdt wil namelijk niet zeggen... dat hij erheen wil met een van de regelneukers die hem het land uit willen zetten. En zeker niet als het een wedstrijd van Twente betreft... waar Douglas in de basis staat die afgelopen woensdag wel een Nederlands paspoort kreeg. Hij hoefde er niet eens een hbo-diploma voor te halen. Het kan dus wel... Ook als je alleen een paar rode kaarten op je cv hebt staan. Minister Leers wist namelijk uit onderzoek van dokter Stapel... dat 80% van de Nederlanders liever wereldkampioen wordt... dan dat ze consequent asielbeleid voeren. En hij zou wel gek zijn als hij daar geen gehoor aan zou geven. Daar ligt volgens mij dan ook een mooie toekomst voor Diederik Stapel. Als spindokter. Als er namelijk één branche is waar mensenkennis en manipulatie... altijd handige eigenschappen zijn, dan is het wel in de politiek... Het is niet voor niks dat elke politicus eerst Maurice de Hond even belt... en dan pas een uitspraak doet. En zoals Diederik Stapel met data omging... zo gaat een slimme politicus met argumenten om. Eerst de populaire conclusie trekken en dan de goede argumenten erbij zoeken. Iemand die weet wat mensen willen horen... en ze dan ook nog zover kan krijgen dat ze doen wat hij wil... die kan goede zaken doen aan het Binnenhof. Geert Wilders baarde een tijdje terug veel opzien... door een minister knettergek te noemen. En inderdaad, dat is geen goede omschrijving... Ik denk dat binnenkort de meeste ministers alleen nog maar stapelgek zullen zijn. Pieter spreekt. En het is uit onderzoek gebleken dat er 100% kans is dat Pieter Derks volgende week weer terug is. Ik weet niet precies wie het onderzoek heeft uitgevoerd, maar het zal wel kloppen. Ga er altijd maar gewoon vanuit. Uh, dit weekend is er in Gouda voor de 14e keer het Dutch Pinball Open. 150 flippenfanaten hebben zich daar verzameld om te strijden om die titel. Jim Jansen is de organisator van het hele festival. Goeiedag, Jim. Hey, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, het NK flipperen eigenlijk heet het. Ja, het, het, het Dutch Pinball Open vroeger heette het het NK flipperen. Mm -hmm. Alleen uh, Nederlanders zijn heel goed in uh, organiseren van uh, evenementen. Mm -hmm. En toen kwamen er steeds meer uh, buitenlanders op af, buitenlandse spelers. Ja. En toen uh, hebben we het omgedoopt tot het Dutch Pinball Open. Dat klinkt heel en... serieus, het Dutch Pinball Open. Nou, het vindt het uh, het, het één keer per, per jaar plaats en flipperen... En veel mensen denken, ja, gebeurt dat nog en dat gebeurt nog, nou, vooral in de underground heel veel. Mm -hmm. uh, men, mensen hebben veel, veel flipperkasten thuis, althans liefhebbers. Alleen uh, zo'n toernooi, uh, nou, dat is uh, best serieuze, uh, uh, uh, dat wordt best serieus aangepakt. Mm -hmm. Er staan meer dan uh, 120 machines. Uh, 200 mensen hebben gisteren gezegd in de voorrond en als je naar de top 16 kijkt zijn er slechts 5 Nederlanders door. En uh, Italianen, Fransen, Duitsers. Zelfs uh, een meneer uit Alzheimer, meneer Karl hm. Huber. En uh, het uh, beloofde een spannende finale te worden vandaag. Ja, nu ken ik flipperen van, uh, nou, van de camping. En uh, er staat bij ja. ons op de zaak zo'n uh, zo flipperkast. Goed. En ja, als we niet aan tafel voetballen zijn, dan zijn we aan het flipperen. Maar, ja. maar, maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. Het is een beetje ja. een, een, een, een spelletje. Plezier, lol, afleiding. Ja. Dit klinkt wel heel serieus. Is het echt een yeah. soort sport voor jullie? Ja, nee, ja, ja en nee. Uh, zelf vind ik het uh, het spelen is het leukste, maar je hebt in Nederland het het niveau is vrij hoog. En uh, je, je hebt uh, een aantal spelers die inderdaad echt alle toernooien afgaan. In Amerika zijn uh, grote toernooien ook om uh, relatief veel geld. Uh, uh, in Scandinavië worden heel veel uh, toernooien gespeeld. En de Dutch Pimble Open, uh, dat, dat is wel echt een hele serieuze business. Dat is meer dan heel even een Eurotje erin gooien en, uh, en vijf ballen spelen. Yeah. Uh, uh, en dat gaat dan niet alleen om... Uh, ik noem het maar kastinzicht. Dus uh, weet waar je de bal moet schieten. Maar je moet ook uh, stalen zenuwen hebben. Je moet uh, uh, heel goed tegen stress kunnen. Want uh, er staan uh, 300 man omheen. En uh, een, een kakofonie van lawaai. Maar het is, uh, het is een spelletje. Maar het wordt ook uh, steeds meer sport beschouwd. Ja, en is het dan niet... Uh, uh, want het is inderdaad een, het is een spelletje. Maar is het niet gewoon heel veel geluk? Want dat dacht ik altijd bij, bij, bij flipperen. Dat je gewoon, ja, bedoel, je schiet die bal erin... en dan, nou ja, dan maar hopen dat hij een beetje goed valt... Met die, met die dingen die bouncen en zo. Dat... Ja, met die bumpers. Ja. Ja. Nee, niet. Want kijk, als je, als je die bal... Uh, je, je moet natuurlijk de bal binnenhouden. Want als je de bal niet binnenhoudt, dan ben je af. Dus dat is uh, de basis, uh, het basisprincipe. Mm. Maar als je uh, de schoten maakt in een bepaalde volgorde... dan krijg je meer punten. En als je dat heel vaak achter elkaar doet... Dan krijg je nog meer punten... En als je dan ook nog, uh, uh, laat zeggen, als je weet welk schot je moet maken op welk moment, uh, ja, dan, uh, dan gaat het dus echt goed. En uiteindelijk uh, nee, ja. uh, win je dan. Inzicht is wel belangrijk hierin. Dat is het belangrijkste, ja. Maak en, we... ja en, en die zenuwen. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, precies. Maar dat, dat, moet, dat moet sowieso. De zenuw moet je onderin, in bedwang houden. Anders win je niks uh, nee. in geen enkele sport. Is het, uh, maken we een beetje kans met die vijf, uh, vijf ja. Nederlanders die in de top 16 ja. staan? Ja, ik denk het wel. Uh, we doen het voor de veertiende keer en het is nog nooit, het is nog nooit voorgekomen dat uh, een Nederlander niet <laughs> Echt waar? Dus ja, dat is, dat is dus toch grappig het tijdsvoordeel. Ja. Um, maar dit, uh, als ik zo naar de stand kijk, uh, een Italiaan, uh, meneer Acciari, het zijn mij eerlijk gezegd niet heel veel. Ja. Die staat nu uh, uh, pontificaal op de eerste plek. En, en wat we vandaag gaan doen, het is een. Um, Net zoals met de Champions League, als je daar doorgaat, het is een head-to-head knock-out systeem. Oh, ja, ja. Dus je, je, speelt, uh, je speelt tegen iemand, uh, dat doe je op drie verschillende kasten. Ja, en als je met twee of drie kasten speelt, dan is er altijd, altijd maar uiteindelijk één winnaar. Mm. En zo gaat het door tot, uh, nou een uurtje of vijf vanmiddag, uh, tot vier spelers op, uh, op één kast de finale spelen. Ja, yeah. doe je zelf ook mee eigenlijk. Uh, ik, ik doe wel mee, maar ik zeg altijd ik lul beter dan ik flipper. Dus dat uh, <laughs> uh, kan ik maken, eerlijk gezegd niet. Je zat in de minnemood en uh, oh, nee. uiteindelijk is het niet gelukt. <laughs> ik ga niet degederen. <laughs> Een hele fijne middag, Jim. En uh, uh, als ik tijd heb, kom ik nog even langs. Hartstikke dank je wel. Doei, tot ziens hè.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 Faded in we Brian Adams en Lucky, now. Nou, uh, heb je het meegekregen? Corrie Konings heeft een nieuwe plaat opgenomen met The New Kids. Dat is een soort collectief van acteurs die maken films. En het is niet zomaar een plaat. Het heet namelijk uh, dat je hoeren neuken nooit meer uh, werken. Even een klein stukje hoor. Ik weet best dat het vroeg is op zondagochtend. Klein stukje de nieuwe plaat van Corrie Konings. En het is een duet met een Ronnie. Elke dag... In de file, In de file een blauwe envelop. Mijn kleren zijn niet gestreken en mijn geld is ook al op. En niks op de televisie en nog een wel, Een leven vol problemen. Ik zeg. Ja, dat is Corrie Konings inderdaad. Een nieuwe plaat van haar. Het is toch een beetje een onmerkelijk liedje. Willem Kruid, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat, uh, dat is, dit is jouw Corrie Konings. Hè? Jij bent echt een van de grootste fans van Corrie Konings. Dat klopt. En dan word je wakker. Dan dus, kijk je op internet. En dan zie je ineens dat ze een plaat heeft. En het liedje heet Hoerenneuken, nooit meer werken. Dan schiet je toch door het plafond heen als fan? Nou ja, ik, uh, afgelopen donderdag ga ik in een optreden in Volkel. En, uh, en om 11 uur bellen shownieuws mij op. Ja. Ik zei, heb je dit al gezien? Ik zei, ja, wat, wat moet ik gezien hebben dan? Want ik, eh, ik wist ook niet dat ze een nummertje ging uitbrengen. Nee. Nou, ik zei, nee, ja, iets van nieuw, kids. Ik zei, oh, nou ja. Ik zei, die heb het nog niet gezien. Ze zei: nee, ik gaat het dan om zo snel mogelijk te zien, dat nummer. Nou ja, ik ben uh, direct naar huis gereden en uh, ik, heb, uh, ik heb de videoclip uh, gezien en ik zoek me te pletten. Ja, wat dacht je toen je dat zag? Nou, eerst nou ja, Kids. Nou ja, oké, okay, ja, ik, ik ken Neil Kids. Maar ja, opeens komt Corrie Konings zijn, met roeren en leuken nooit meer werken. Ja. Grapjes zeker. Maar ja, het bleek gewoon echt Corrie te zijn. Ja, het is ook geen parodie, hè? het is niet iemand die Corrie Konings nadoet, maar echt gewoon Corrie Konings. Ja, klopt. En, ja. En, en, in eerste instantie, uh, ja, nou, ik schrok er wel van. Ik, nou, ik vind dit, dit komt niet bij Corrie vandaan, weet je wel. Maar. Uiteindelijk, ja, het heeft ook wel iets, dat nummer. Ja, nou ja, het is, wel, het is catchy. Maar, uh, uh, maar het, is toch, het is toch wel een opmerkelijk liedje voor Cory Konings. Die, uh, die, die, die, die we toch vooral kennen van nummers als huilen is voor jou te laat. Hè, echt de, de mooie, mooie Nederlandse meezingers. Ja, klopt. Dus ik heb ook weer mijn blog neergezet. Hè. Ik bedoel, zie uh, de oudere fans uh, nee, rond haar leeftijd, nou, die zouden het niet zo leuk vinden. Dat nee. Nummer. nee. Hij zei, die zijn dat hij uh, liever vrouwtje gewend is, die onze vader zingt... <laughs> en opeens uh, omklapt in zo'n nummer. Ja. Wat denk maar je, wat denk je dat, uh, wa waarom ze het gedaan heeft? Ik bedoel, we doen nu, het is het ook niet heel erg, hè? het is gewoon een liedje. Maar waarom denk je dat ze deze kant heeft uh, gekozen van het uh, muziekgenre? Nou ja, naarmate ze ouder wordt wat zo gekker. <laughs> ja? Uh, ja. Zo'n knipgek. En, ze, en uh, ja, ze is zestig en, uh, ja moet ik zeggen, ja, ze wil gewoon leuke dingetjes doen. En uh, ja, ze was al new nieuwkids. En uh, ja, en ze we uh, nee. werd uh, gevraagd om het nummer uit te brengen. Hè? Ja. En ja. dat heeft ze ook gedaan. Maar het was gewoon pure grap bedoeld, zus. Ja, maar de, want jij, heb je er gesproken nog? Want jij kent haar uh, een beetje. Nee, ik heb Corrie niet gesproken, nee. Oké. Okay. Maar nee. je, kent, je kent er wel een beetje, want je gaat vaak lang, langs en je hebt er wel eens, uh, ik zie als ik op Google, uh, op je Google en, en Corrie Konings erbij, dan, dan zie ik allemaal foto's en zo. Wat denk je, wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat komt hierna? Bedoel, nu is dit liedje, en dan? Wat, bedoel, hierna kun je toch bijna niet meer een serieus cd gaan uitbrengen? Is dit, het, is dit het einde of een nieuw begin van Corrie Konings? Ja, maar ja, ik bedoel, uh, ja, het ligt eraan ja, wat, voor, hè, wat voor publiek het is. Ja, maar ik bedoel, de ene die vindt het gewoon echt verschrikkelijk wat ze gedaan heeft en die stapt gewoon af van haar muziek. Ja. Yeah. Maar ik laat ook gewoon berichtjes op internet en denk, een radiostation, willen haar muziek gewoon niet meer draaien omdat ze zo achteruit is gegaan. Ja, yeah. ja. Yeah. maar ik bedoel, ja, ik weet niet zeker dat het haar echt zou schaden of zo. maar ja, als je dat nummer gewoon goed hoort, je hebt een leuk nummertje. Het zijn maar twee grove woordjes, maar dat zijn ook gewoon de dagelijkse woordjes. Ja, het is ook niet zo heel erg. Dat is ook zo. Ik bedoel, uh, hallo. Uh, in, uh, ik, werk, ik werk bij BNN, ik hoor wel uh, gekkere dingen. Maar het is ja. meer dat je, dat je het niet verwacht van Corrie. Nee, nou, ik, ik, nee ik absoluut niet. En in mijn omgeving ook. En uh, ze bellen me allemaal op. Ze zei Willem, heb jij dat verwacht? Ik zei, absoluut niet. Ik, zei, ik wist überhaupt niet eens dat ze een nummertje in mijn uh, nieuw kit ging opnemen. Nee, nee, nee, nee. Dat heeft het gewoon geheim gehouden. Totale verrassing ja. was het voor je. Sorry? Totale verrassing was het voor je. Ja, het was echt een verrassing. Ik bedoel, nou, dit, uh, nou ja. Hij uh, is dus wat steeds gekker. <laughs> ja, laten we daarmee eindigen. Het wordt steeds gekker en uh, dat zal wel de reden Blijf je wel gewoon fan van Corrie? Ja, zeker. Dus, hè, ik bedoel, in, de in die tijd met het programma Fans heb ik ook grappige woorden gebruikt. Ja, oh ja, toen je in het programma van SBS uh, zat. Eh, ik bedoel, uh, ja, nu mag ze niet klagen, maar ze heeft het zelf ook gedaan. Nee, dat is waar. Maar ja, het blijft altijd wel laag. Maar ja ik, uh, ja, ik wens ook wel heel veel succes met het nieuwe nummer en dat het een hit gaat worden. Zal wat, het zal wat Stijn zeggen, dat er gewoon weer een nieuwe nummer 1 hit komt van Corrie Konings. Nou, als ik uh, Twitter en, en al die programma's, die zaten gewoon vol, alleen voor Cory met dat met, met ene nummer. Ja, ik hoop het voor jou. Ja, ja nou, ik hoop het ook voor je. Ik ga voor je duimen. En dan, uh, ja, dan wordt het een bijzonder concert in ieder geval. Dan uh, heb je eerst huilen is voor jou te laten en daarna hoe? Nee, ik vind het goed. dank ja, dankjewel. Uh, dankjewel. En, uh, en sterkte hè, met het verwerken. Ja, dank je. En uh, <laughs> nou ja, succes nog vandaag. Ja, dank je wel. Tot ziens, hè. Hoi, hoi, hey, hoi. Tot ziens. Dit weekend is het Storytelling Festival in Amsterdam. Vandaag is daarvan de laatste dag. En ja, er zijn dus mensen allemaal de hele week, de hele weekend al verhalen aan het vertellen aan elkaar. En um, een van de beste verhalenvertellers van Nederland, vind ik in ieder geval, is Peter van Brugge. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Goedendag. Ja, ik luister altijd heel graag naar je op, uh, op zondagochtend. Over een paar uur weer. Dan is jouw programma Weekend at Radio City. Uh, op ja. radio 6 is dat. En uh, uh, uh, ik heb dus een traditie thuis, een soort ritueel. Ik ga straks naar bed om half acht slaap ik. Ja. En dan slaap ik een paar uur. Kwart voor tien zet ik de wekker. En dan loop ik naar beneden toe, geef ik mijn kat eten, zet ik de radio aan. En dan, uh, uh, en dan ga ik het ontbijt klaarmaken en dan luister ik dus naar jouw programma. Um, ja. En in je programma vertel jij dus verhalen. En dat doe je al jaren. Dat klopt hè? Ja, dat klopt. Hoe... En gedichten. Ja, en gedichten doe ik ook eigenlijk overal. Ja, ja. verhalen en gedichten. En ik zit, altijd, ik zit altijd helemaal mee te zwijmelen. En soms moet ik ook weer lachen. En, uh, uh, en, en dan draai je weer muziek ernaast. Wanneer is het begonnen voor jou, het verhalen vertellen? Want het moet toch wel iets zijn waar je heel veel plezier aan beleeft. Ja, nou, ik ben eigenlijk toen ik op de middelbare school zat... toen ben ik al begonnen met uh, thuis. Uh, dan liep ik naar mijn zolderkamer. En dan zet ik Nina Simone op. En dan ging ik gewoon verhalen, gedichten en verhalen schrijven. En dat was omdat ik op een gegeven moment, dat je kunt soms in je leven iets meemaken of iets uitvinden wat zo'n ongelooflijke klap voor je is. En dat was voor mij dat ik merkte dat als je verhalen schrijft, dan kun je laten gebeuren wat je wilt dat er gebeurt. Ja. En dat is een hele rare ontdekking. Want uh, dat voor de een zal het niks betekenen, omdat hij niet in zijn eigen verhaal kan kruipen, maar dat kan ik dus wel. Dus voor mij betekent dat gewoon dat ik elk jaar bijvoorbeeld... als ik uh, Roedersjolein maak, dan ben ik, heb ik een, een uh, gratis vakantie. <laughs> en een, een verhaal is voor mij ook een, uh, ja, een uitstapje. En uh, ik geloof daar echt in, dus ik ben daar ook echt. En ik denk ook dat dat de manier is waarop je een verhaal moet vertellen. Je moet er echt zelf in zitten ook. In ja. Het verhaal. ja, ik heb zelfs al gemerkt... als ik gewoon een verhaal te veel op routine vertelde... Uh, in, in, in de studio was dat dan. En dan uh, zaten daar mensen grapjes te maken. daar lette ik dat veel op. Of ik dacht aan uh, dat ik straks nog boodschappen moet doen. En dan zei iemand die wel geluisterd had. Die zei van, ja halverwege het verhaal raak je me kwijt. En zei ik, ja dat kan heel goed kloppen. Is dat op dit moment het punt geweest? Ja, daar precies. Zei ja maar toen raakte ik mezelf ook kwijt. Ja, ja. Dus als je het niet gelooft en als je het niet zelf beleeft dan horen mensen dat. En dan, is het, dan vertel je het ook niet goed. Wie heeft het jou geleerd, het verhalen vertellen? Of heb je het jezelf dat aangeleerd? Ik mezelf geleerd. Ja? Ja, dat heb ik mezelf geleerd. Maar hoe kan het dan dat je daar... Uh, want ik, ik, ik, ik zal het eerlijk verklappen. Ik heb, wel, ik heb wel eens geprobeerd je na te doen in dit programma. Dan, ja? dacht, dan dacht ik, weet je wat, dan ga ik ook... Uh, uh, gewoon ergens, hè, midden in de nacht bijvoorbeeld, tussen vijf tussen en zes... en dan ga ik gewoon uh, verhalen vertellen uit mijn, uit mijn eigen leven... en dan probeer ik dan platen achteraan te draaien die daar dan bij horen. Het sloeg helemaal nergens ja. op. Op een het, het, het, het, het lukt niet. En ik deed het ook een beetje uit mijn hoofd en zo. Maar hoe, hoe, hoe doe je het? Nou, ten eerste uit mijn hoofd. Dat is dan fout. Ja. Ik merk gewoon dat ik zit nu gewoon uh, niet van papier tegen je te praten. Ik zou het bijna liever wel doen. Uh -huh. Omdat ik dan de, de woordefficiëntie, de zinsefficiëntie groter vind. Je kunt dan beter en mooier zeggen uh, wat je wilt zeggen. Dat komt natuurlijk ook omdat je op een gegeven moment... ja, taalvaardigheid hebt geleerd met schrijven van, uh, van verhalen... Dus ik, ik doe eigenlijk, zou ik het liefst alles van tekst doen. Um, even denken, wat wil ik zeggen? <laughs> Kijk, dat, Kijk nou, dat, is nou, dat is nou uh, de situatie. Ja. Um, wat was je vraag? Okay? Nou ja, hoe, lang, hoe, hoe doe je het? Hoe lang ben je er bijvoorbeeld mee bezig? Je, je gaat het schrijven of, of haal je ze echt vandaan? Hoe werkt het? Nou, dat is soms wel gewoon dat je denkt, ik moet gewoon een verhaal hebben. Dat je jezelf eigenlijk... Zoals, je een, zoals een columnist gewoon weet, ik moet deze week een verhaal schrijven. Dat is een hele mooie stimulans om het ook te doen. En dan heb je natuurlijk, wat is een goed verhaal? Um, dat is, een verhaal moet altijd een knik hebben. Een uh, heel mooi voorbeeld is niet een verhaal van mezelf. Dat is iemand die loopt in de wijk Monte Sacro in Italië door een straat... en hoort daar ineens uit een open raam, raam zijn naam noemen. Maar kijkt om, ziet alleen een open raam, ziet verder niks en loopt door. Leest de volgende dag in de krant... Een overlijdensadvertentie van iemand in wiens naam hij de naam van zijn eerste vriendin herkent. En hij realiseert zich op dat moment dat iemand hem geroepen heeft. En toen hij niet omkeek of toen hij haar niet hoorde, gesprongen is. Hmm. En dat, dat, dat, het zit hem dus in dat laatste stukje yeah. waarin het mysterie ontrafeld wordt. En zo moet elk verhaal denk ik een knik hebben. Een, een man die uh, in de struiken ligt en zijn vrouw uh, achter het gordijn een silhouet ziet maken met een andere man. In een innige omhelzing. Uiteindelijk de alle moed bij elkaar raadt en aanbelt en begint te schelden. Uh, nee, ik moet zeggen, daarvoor ook hun antwoordapparaat helemaal heeft volgezet met allerlei verwijten en beledigingen. Dan uiteindelijk aanbelt en dan een vreemde vrouw ziet staan en erachter komt dat hij een blok verder moet zijn. De... <laughs> maar hij heeft dus wel zijn eigen telefoon beantwoorden. Helemaal voorgezet. Ja, ja, ja, ja. Met beledigingen. En, uh, en ik zal je toegeven, ik heb zelf ook vriendinnen en noem maar op. Allemaal. Nou, in, in het laatste zit je direct met het verhaal. Ja. Hoe kom jij aan je verhalen? Heb jij, loop jij over straat heen? Uh, zie je een auto rijden? En denk je dan ineens: zo, Oh ja, dat ga ik doen? Dat, je, dat het ineens je raakt? Of, moet, of komt het geleidelijk? Nee, soms dan, uh, dan wil ik gewoon een verhaal hebben. Uh, ik weet nog: een uh, vorige kerst. Toen wilde ik een soort van kerstverhaal hebben en ben in het bos gaan lopen met de hond in, met de opdracht. Er moet gewoon, als ik het bos uitkom, een verhaal zijn. <laughs> en dan is het gewoon puur technisch. Uh, de, ik, ik begon te denken over een jongen en een meisje die elke, die, uh, die een mevrouw, een oud vrouwtje dat geval is, overeind helpen. Ze snellen allebei op de toe vanuit een andere richting en zijn er tegelijkertijd. En dan zegt dat vrouwtje van uh, wat aardig dat jullie mij uh, geholpen hebben en uh, mag ik jullie een kopje koffie aanbieden. Maar die vrouw die dat ze bij elkaar horen. En die zegt dan van, uh, uh, uh, uh, hoe lang kennen jullie elkaar al? En dan zegt die jongen, en dat is de knik, die zegt, uh, dat is nu vijf jaar. Hm. En dat meisje glimlacht dan, en die besluit mee te gaan doen. En uiteindelijk krijgen ze dus ook iets met elkaar. Maar de knik zit hem dus, dat hij die rare, dat rare, dat hij zegt, uh, vijf jaar. En als je die knik hebt, dan weet je, dit gaat een goed verhaal worden. Dan wordt, het een, ja, dan wordt het een goed verhaal. Ja. Dan moet je wel heel mooi uitwerken natuurlijk. Maar die knik maakt het tot een verhaal. Hoe lang ben je ermee bezig met twee uur uitzending? Bijvoorbeeld zo op, op, op zo'n zondagochtend? Nou, er is een verschil tussen uh, uh, Weekend en Radio City. Dat is een, een soort een simpeler programma dan bijvoorbeeld Rudy Verweij. Dat ja. is veel meer montagewerk. Dus ik ben daarmee bezig. Uh, ik probeer in twee dagen de teksten te maken dan een dag opnemen en monteren, want ik heb dus heel veel besprekingen, dus hmm. heel veel montage's erin. en dan de, de vierde dag, dan uh, ga ik het gewoon in elkaar zetten met muziek eronder. en dan stuur ik het naar Hilversum. ja. nu kan ik me voorstellen, ik bedoel, ik vind het echt geweldig. en er zijn ongetwijfeld heel veel andere mensen die het ook uh, geweldig vinden. maar ik kan me ook voorstellen dat we hier bij BNN werken allemaal jonge mensen. Ik vraag me af hoeveel handjes ik op elkaar krijg... Eh, als ik zeg van jongens, luister allemaal naar dat programma zondagochtend. Is het, ja. is het, een, is het een ambacht wat, wat verloren gaat, denk je? Ja, het, het, het is verleidelijk om te denken dat het met leeftijd te maken heeft. Uh, ik ken toch ook wel uh, uh, collega's die, die uh, ook jonger zijn en die het is ook een beetje... Jij bent toch ook niet zo oud? Nee, ik ben 28. Ja, en het is ook maar een beetje... Waar je van houdt, uh, ja, of je van verhalen houdt, of je van radio met, met een beetje hier en daar wat inhoud houdt. Er zijn ook heel veel mensen die het uh, die liefst de hele, de hele week alleen maar Rick van Veldhuis horen, noem maar iemand. <laughs> en, maar dat, dat ook je type een beetje, het is niet alleen leeftijd denk ik. Ja. Het lijkt er wel een, ook wel iets mee te maken te hebben. Oké, okay. nou ik hoop dat je nog lang verhalen blijft, uh, blijft vertellen op de radio, waar dan ook. Um, uh, wat... ja, ik wil nog één ding van jou ja. weten, waarom ging dat nou bij jou mis? Ja, het, het kwam. Uh, ik, ik verloor mezelf een beetje. Want ik was dus aan het vertellen. En, ja? uh, en, ik, en ik denk, ik, hè, je hebt dan ook wel eens voor evaluatiegesprekken met de baas en zo. En die zegt dan ook wel eens van nee, ik kan, je kan een mooi verhaal vertellen. Alleen uh, op een gegeven moment verloor ik mezelf in het vertellen van die verhalen. Omdat ik ja? dan te veel. Ik wilde denk ik te veel vertellen. En, uh, en ik wilde ja, te, ja. Veel, te, veel, uh, te veel bijzonderheden in het verhaal hebben. Zo van, nou, die, dat was bijzonder, dat was bijzonder, dat was bijzonder aan het verhaal. Waardoor het dus echt te groot en te veel werd. En ik verloor mezelf gewoon al uh, vrij snel. Ja, ja. En, uh... nou, weet, je, weet je waar het ook mee te maken heeft? Ik, als je bij bijvoorbeeld Paul en Witteman, of de wereld draait door, een gast hebt die aan tafel zit. En die dan ook een liedje zal zingen. Ik zag een paar dagen terug uh, geweldige artiesten, Wende Snijders. Mm -hmm. En die kan vanuit stand een liedje zingen. Die kan aan tafel zitten, dus hoeft niet eerst naar staan. Kan ze praten en even later zingen. Ja. Maar dan zij maakt die overschakelingen heel snel van het gewone casual praten naar zingen en annex verhalen vertellen. En in feite moet je dus uh, die, die, die, die stap kunnen zetten uh, dat je even een performer wordt. En dat je dus gelooft in wat je te vertellen hebt. En, en die, die stap is vaak, misschien dat jij er ook moeite mee had, om die, uh, die stap te maken. Ja, en ik denk ook dat ik, dat ik uh, misschien heeft, heeft uh, Wende Snijers, die zingt natuurlijk ook dingen die niet meteen echt gebeurd zijn. En jouw verhalen zitten ook vol dingen die mm -hmm. gebeuren. En ik probeerde het dan zo ver uit mijn eigen leven te halen dat het ook echt uh, uh, wel een heel erg een link moest hebben met wat waar gebeurd was. Waardoor ja. je dus heel erg uh, uh, iets wat echt is zo probeer te vergroten dat het spannend wordt, maar waardoor het echt gewoon nergens meer sloeg. vloeg. Nou, dan moet je dus ten eerste moet je gewoon uh, iemand worden die het geen moeite uitmaakt of iets echt gebeurde zo niet, mm -hmm. en die van, van gewoon alles aan elkaar ligt in zijn verhalen. <laughs> ja. En ten tweede moet je die verhalen echt absoluut op gaan schrijven, anders dan lukt het niet. Ik ga, eraan werken. Ik, ga er, ik, ja. ik ga eraan werken, over een half jaar ben ik je weer... en dan ga ik een verhaal aan je laten horen... en dan ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Vind je dat goed? Ja, en dan hebben we misschien iemand die de traditie toch voortzet. Ja, precies, daarom doen we dit. Okay. Dankjewel, Peter. Dankjewel, je Luc. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the French I took.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 Sam Cook een wonderful world, en dat is het zeker. Ja, voor de mensen die uh, een beetje van winterse temperaturen houden... is het helemaal een wonderful world, want het gaat weer beginnen. Het schaatsseizoen, sterker nog, het is al begonnen. Het NK afstanden is begonnen. Ivo Pakvis is van schaatsupdate.nl. Goedemorgen, Ivo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en, en ben jij dan zo iemand die dan, uh, die dan uh, Sven Kramer weer ziet staan... en dat dan het kippenvel op je arm staat? Nou, het is wel mooi dat hij weer terug is, ja. Ik zal, ik zal altijd nuchter blijven horen. Ik ga niet met Kippenvel uh, uh, naast de baan staan. Mm -hmm. Maar uh, het, is, het is mooi dat hij er weer is. Het is tenslotte het is de beste van allemaal. Uh, dat mag je gewoon wel zeggen. Ja, was jij erbij? Ja. En, en, ja. en hoe was de sfeer in Tijalf? Toen, toen hij voor het eerste rondje weer reed? Nou, het was wel grappig. Het was op vrijdag. En uh, het zat gewoon niet zo heel vol nog op vrijdag. En uh, nee, ik zit dan in de perszaal daarboven en dan krijg je... Ja, dan komt er de eerste paar ritten en dan wordt er een lauw applausje. Hm. En dan opeens, en dan mag ik u hartelijk aandacht voor Sven Kramer. En dan opeens besef je, oh, er zitten toch best wel veel mensen in de zaal. Ja. Yeah. Of in de hal. En uh, ja, dat is wel een heel bijzonder moment. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. ja, ja. Hij reed wel oké, okay, geloof ik wel, wel prima. Ja, wel prima. Niet winnen, maar wel derde op de 5000 meter, dat is, uh, dat is wel goed. Ja. Hij plaatst zich braaf voor de World Cups en... Nou ja, we zien wel weer verder de rest van het seizoen. Kunnen we nog wat verwachten, denk je, van, uh, van Sven, uh, dit seizoen? Of is het meer een soort van aanloop naar weer een nieuw seizoen? Ja, dit, dit, ik, zou, ik zou de komende wedstrijden niet gelijk verwachten... dat hij alles en iedereen erop gaat leggen. Maar uh, in de tweede helft verwacht ik wel degelijk... dat we wel weer het nodige van hem gaan zien, absoluut, ja. ja. Hoe, hoe, hoe vind je tot nu toe de, de, het enke afstanden? Gaat het, gaat het een beetje oké? Okay? Vind je het niveau een beetje, een beetje hoog en goed? Ja, het niveau is vrij hoog, ja. En, en, en ook de um, uitslagen zijn niet be bepaald wat we ervan verwachten. Bij de vrouwen vooral niet. Uh, bijvoorbeeld iemand als Thijsje Oenema die de afstanden uh, 500 en de 1000 meter wint. Mm -hmm. de, dat had niemand verwacht. Ik had er nog nooit van nog gehoord, ook, Thijsje Oenema. Ze nee, nee. <lacht> nee. rijdt ook voor de ploeg Op is Op voordeelshop. Dat is ook zo'n geweldige naam. <lacht> maar maar, maar um, ja, dat had niemand verwacht. Nee. En dat is wel leuk. En het waren ook in kanontijden hoor, het was ook niet, uh, niet dat de rest het heel erg niet afweten of zo Nee, dat was gewoon heel goed. Ja, ja dan, dan, dan, dan ben je de beste en dan verdien je het ook om te winnen natuurlijk. Precies, zo simpel is het, ja. ja. Maar wij uh, hebben ook namen als Irene Woest en uh, Gerritsen. Waren die nog een beetje in vorm of, uh, of, of werden die eraf gereden door de Openshop-shop? ik -shop? dacht, nee, nou, eraf gereden is misschien wat overdreven. Nee, Woest die werd twee keer derde op de 1000 en de 3000. En Gerritsen die stelde wat teleur, die werd uh, derde op de 500 en zesde op de 1000. En vooral dat laatste viel wel een beetje tegen. Hoe, dat betekent... hoe kan dat? Is, dat? is dat gewoon slechte, slechte training? Gewoon niet, geen goede voorbereiding? Nou, je kan ervan uitgaan dat ze zich allemaal wel redelijk uh, goed hebben voorbereid. Nee, ze zei, um, het, het zat gewoon niet in. Het ging gewoon, het liep gewoon niet lekker. En, en ik kan wel ongeveer vertellen waar dat aan ligt. Hoe aan werken. Hm. Maar de rest is gewoon beter op het moment. Ja. Dan hebben we nog een meisje. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. En jij misschien ook al niet, maar misschien wel. Pien Kulstra. Ja. 17 jaar en won goud op de 3000 meter. Ja, ze is jarig vandaag. Ze wordt 18. Oh, kijk. Ja, bij deze. 18 jaar en dan de favorieten erop leggen op de baan. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou had ook helemaal niemand verwacht. Nee, dat is wel leuk aan dit toernooi. Dat er allemaal van die onbekende dames ineens voorbij komen. Ja, misschien zijn de favorieten wat roestig uit de zomer gekomen. Ik weet het niet. Het is echt heel leuk. Want dat maakt het wel onvoorspelbaar, natuurlijk. Vrouwentoernooi is eigenlijk leuker dan het mannentoernooi tot nu toe. Uh, minder voorspelbaar, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat gaan we vandaag nog zien? We gaan vandaag naar de 1500 meter, twee keer de 5000 meter voor vrouwen... en afsluitende 10 kilometer voor de mannen. En 10 kilometer denk ik meteen aan Sven Kramer. Denk jij ja. dan ook aan Sven Kramer of gaat het niet ja, gebeuren? Ja, hij rijdt hem wel, maar ik denk aan Bob de Jong. Bob de oké. Okay. Ja. Zet ik daar mijn geld op in bij, uh, bij de loterij? Ja, ja, ja, bel me er niet over terug. <laughs> Ivo Pakvis van schaatsupdate.nl, dankjewel. je yes. Goedemorgen. Uh, dan zometeen, uh, dit is de zondag met Ed Anker. Ja, Goedemorgen weer. Tijdje je ja. je gezien? Ja, inderdaad, Luc. Langewege, ja. geleden. Hè? Vijf ja. weken geleden is het. Jij bent een tijdje weg geweest. Ja. En ik heb af en toe een vreemde ja. zondag. Ja. ja nou, dan zo loop je elkaar telkens missen. Erg. erg. <laughs> Wie hebben jullie zometeen meteen ja, gast? Ik heb gewoon een bijzonder mens. Ik heb een man in uniform bij mij in de studio. Ja. Een uniform van het leger des Heils. Maar dat heeft hij nog niet zo heel lang aan. Want een paar jaar geleden reed hij nog in een dikke Porsche en een Audi TT... en nog een andere auto waarschijnlijk om het hele gezin in kwijt te kunnen. Ja. Hij had een jacht. Hij was directeur van QuickFit. Oftewel, het was een grandioze zakenman snelle sneller pakken. En hij is nu heel soldaat. Oh, bijzonder ja, verhaal. Kerel, bijzonder ja. verhaal. Zometeen in Dit is de Zondag op deze zondag. En voor 4-7 is het uh, op is op nog een shop. En uh, we zijn er volgende week weer. Oh, vroeg oh, Het is begin november en het fluitenkruid bloeit. Moet niet gekker worden. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Natuurlijk hebben we ook andere onderwerpen, zoals megastallen. Oh, wat weer de bedoog van de natuur deze week. Het is echt fantastisch. Amsterdam Ondergrond. De landa's. zandoogjes. Nico de Haan ziet bleken. de spanners. Een Kleine... onderscheiding voor tuinreservaten. Waardebijters. Steenrode heiderlibellen. En Jaap Dirkmaat over stadsnatuur. Zweefvliegen.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 Dit is Radio 1.